Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud, hoeft niet meer in quarantaine. Hetzelfde geldt voor wie kort geleden zelf corona heeft gehad. Voorwaarde is wel dat je geen klachten hebt. Het is een van de nieuwe maatregelen die het kabinet aankondigde in de coronapersconferentie van vanavond. Voor het eerst met Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid. Zoals ik al zei, kunnen meer besmettingen en meer quarantaines de maatschappij platleggen. Wanneer je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is, moet je in quarantaine. Maar dit geldt niet meer voor mensen die kort geleden zijn hersteld van corona. En voor degene die minimaal een week geleden hun boostprik hebben gehad. De GGD's zeggen te zijn overvallen door de nieuwe quarantaine regels. Ze werden pas kort, kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht. Ze hebben te weinig tijd om alles aan te passen, zeggen ze. Premier Rutte gaat ervan uit dat burgemeesters verstandig omgaan met de handhaving van de coronaregels bij horecazaken die toch opengaan. Hij zegt begrip te hebben voor burgemeesters die dat niet op voorhand willen verbieden en dat er natuurlijk ruimte is voor demonstraties. Maar uiteindelijk kan het niet zo zijn dat we structureel opengaan, zegt Rutte. De concerten van de vrienden van Amstel Live gaan definitief niet door. Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat de evenementen en cultuursector voorlopig nog niet open mogen. De organisator zag het wel aankomen, maar is toch enorm teleurgesteld. Het stelen van auto-onderdelen is booming business. Er zitten namelijk veel kostbare edelmetalen verwerkt in een katalysator. Ook deze automonteur uit Rotterdam krijgt veel klanten over de vloer met een ontbrekende katalysator. Ik heb denk ik in het afgelopen jaar denk ik, tussen de 30 en 40 katalysators vernield. En uh, soms wij mensen dat die uh, binnen dezelfde week nog een keer eraf was. Uh, ik heb iemand gehad waar ik hem al drie keer vernield heb. De Toyota Prius is verreweg het populairste slachtoffer. En het stelen van zo'n katalysator is zo gepiept. Hier zijn de snelhonden vandaan. Ik hoor bedragen tussen de 200 en 300 euro. Nou ja, als je ze er natuurlijk een paar doet op avond, heb je ze heel snel verdiend. Laatst kwam in Rotterdam een dief om het leven toen hij onder een auto lag om een katalysator te stelen en de krik wegzakte. En dan nog het weer. Het is vanavond mistig, het kan ook wat gaan vriezen. Dit weekend bewolkt en een graad of zes. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, het.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 One, two, three, Jump on set, jump on set, jump on set, jump on set, jump on set, jump on selector, jump on selector, jump on selector, jump selector, jump selector, jump selector, jump selector, jump selector, jump selector, jump selector. a little City. Ik heb er nog warme koontjes van. Oh, wat een dampende, de mix, zeg. Oh, ho, ho. Hey, volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Alle kroegen open. Let's go!